Het UWV, gemeenten en tientallen bedrijven, zoals Albert Heijn en Hema, gaan samenwerken om werkloze jongeren aan een baan te helpen. Op die manier moeten 23.000 jongeren met een uitkering aan de slag. Tot nu toe hielp het UWV jongeren met een WW-uitkering alleen via de computer, maar vanaf nu worden er ook gesprekken georganiseerd. Het blijkt dat jongeren vaak niet weten hoe ze zichzelf moeten presenteren of hoe ze een aansprekend cv moeten opstellen. Verder beloven gemeenten om werkloze jongeren zonder diploma in contact te brengen met bedrijven die vakantieën.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 De meeste files worden nu snel korter. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Zoetermeer nog wel. Drie kilometer file door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A15 Gorkum Rotterdam bij Papendrecht. Drie ook door een ongeluk. Daar is de oprit dicht. Op de A15 richting Europort staat het nog vast tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Charloes, in totaal 7 kilometer. A16 Breda Rotterdam voor knooppunt Terbruggeplein, 4 kilometer door een aanrijding en de afrit op de A22 van Beverwijk naar Velsen bij Ermuiden is nog steeds dicht door politieonderzoek. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Every time I see her, I start to float away into the air. She's there.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 Met een hele verrassende startopstelling. Daarover later meer. Wat gaan we het de derde uur doen? Uiteraard rond de klok van half vier, half vijf. Het dieren van de week. En die luistert naar de naam Jara. En het gedicht van de week. Hij is deze week in het Engels. Want we hebben ook luisteraars all over the world. En een daarvan. Ben zo benieuwd. En een daarvan <laughs> uit Texas. Dus het wordt een Engels gedicht. Laat u verrassen. En Dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf.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 link aan de bakken, Er is aardig wat schade bij zo'n motorisch moet het allemaal weer gereed zijn. En morgen om half negen moeten die auto's alweer op de baan zijn. Uh, ja, dus het is vroeg. Inderdaad, het is dus vroeg. Tot om half negen van half negen tot kwart voor negen morgen is er een warming up uh, voor die ADAC GT Masters. En laten we hopen dat morgen bij de ADAC GT Masters dat we dan wel Nederland uh, succes hebben. Het zag een lange tijd uh, dat we dat vandaag ook zouden hebben met Jaap van Lage. Maar die helaas een drive-thru kreeg omdat hij een half seconde te kort had stilgestaan tijdens de, de rijderwissel. Morgen hebben we een andere Nederlandse kans en we ook nog. Want dan vertrekt uh, uh, Nick Katsbrug uh, met de Lamborghini vanaf een derde positie. En dan is het Nick uh, die als eerste van start gaat. En het dan uh, later in de race over gaat geven aan zijn uh, teamcollega uh, Frits van Tolden. Taxis. Uh, Katsburger, natuurlijk een uh, rising star in de autosport in Nederland. Uh, voor de week kwam hij terug uit uh, Japan, had daar een uh, WTC uh, race gereden. Dit weekend zonk voor de, de ADAC Masters. En dan vliegt hij uh, maandag weer naar China om daar WTC te reizen. Ook oh, de winnaar van de 24 uur van uh, Spa, Frankos uh, dit jaar met BMW. En dat heeft uh, als gevolg gehad voor hem dat hij uh, voor volgend jaar alweer door uh, BMW is vastgelegd.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 Ja, oké, okay, maar er, er, er wordt nog meer uh, in de, de wandelgangen gesproken... dat er uh, wellicht nog een andere Nederlandse rijder in de DTM gaat plaatsnemen. Heb jij daar nog iets over gehoord? Uh, uh, alleen de geruchten. Uh, ik denk dat jij deelt op uh, Gira van der Garten. Heel juist. Dus, uh, het zou mooi zijn uh, natuurlijk als we uh, Nederlander überhaupt weer in de DTM krijgen. maar helemaal als het iemand is die voor waarheid. Want ik weet niet of jij het kan herinneren... maar de jaren dat de uh, taakrissie en anders uh, hadden... Uh,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 Een grote tragedie hier in Zandvoort. Tragedy, the Bee Gees. Pay, to... Oftewel, we gaan naar Turkije. Ja, we gaan uh, live schakelen met uh, onze collega uh, de heer Harms, beter bekend als Rob. Rob, goedemiddag. Hey, goedemiddag Zo so, en Albertje. Hallo. Hey, goedemiddag Rob. Goedemiddag Turkije. Even, uh, even een bericht van Lex, onze weerman. Uh, je, er is geen wolkje aan de lucht in Turkije, klopt dat? Nou, een heel klein wolkje hebben we vanmorgen gehad, maar die is al lang opgelost. Hoe is het? Maar het ziet, ziet, ziet er geweldig uit. We hebben afgelopen week heel mooi weer gehad. En afgelopen woensdag 42 graden, jawel. Oké. Okay. 42 graden. En donderdag koelde het snel af naar 39 graden. Dus uh, bijna een jas aangetrokken.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 En dus zijn we met een boot uh, zijn we op zee uh, geweest. En we uh, hebben uh, we lekker kunnen zwemmen, lekker kunnen drinken, lekker kunnen eten. Dus gewoon relax. Oké, okay, uh, dus uh, de catering de, de is goed verzorgd? De catering is uh, ja all-inclusive. Dus, uh, <laughs> <laughs> gisteren hadden we Turkse avond, dus uh, we konden uit uh, diverse gerechten en vanavond hebben we ook weer een speciale avond. Een galaavond. Wat Want wie treedt hier vanavond op? Ja, wel. Michael Jackson. Oh, leeft hij hier nog? Ja. In Turkije wel? Iedereen denkt, dat hij, iedereen denkt dat hij dood is, maar zijn kloon is dood. Dus... Oké. Okay. Dat is een groot feest. Ja, groot feest. ik ga feest... vanavond hier live optreden. Pot, dat hebben jullie weer, hè? Tjonge, jongen. Ja, ja, ja. Dat wordt Billy Team. Dat, uh, dat is het ding wat zeker is. Oké. Okay. Nou, slecht gezelschap natuurlijk. En uh, Nee, hartstikke leuk. Dus dat wordt weer laat vanavond, ja. uh, Rob.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 Mademoiselle Carly Samon, you're so vain. Albert-Jan, aan jou de heer. Goed, het is iets over vijf, half vijf, hoogste tijd voor het dier van de week. Mooie, knappe Yara is een beetje eigenwijs. Soortgenootjes kan ze niet echt waarderen. Ze heeft het liefst een huis voor haar alleen.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 If I said you haven't Edison Lighthouse Love Grows, Where My Rosemary Glows. We gaan weer snel over naar Obidjan. Ja, en want u hebt het nog te goed. De kwalificatie van de Formule 1 en die vrede is in Singapore. Voor de race die morgen Nederlandse tijd om twee uur van start gaat. En die u via de Duitse RTL kan volgen. En natuurlijk ook via de diverse sportkanalen. Een verrassende uh, top 10, kan ik eigenlijk wel zeggen. Uh, op Pool vertrekt morgen uh, Sebastian Vettel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 Uh, een keurige prestatie van uh, Max Verstappen. Hij start morgen vanaf de achtste plek. Achter hem uh, staat Felipe Massa en op plaats 10 Roland Gr Grosjean. Dus Vettel, Ferrari op 1, gevolgd door Ricciardo, Kimi Raikkonen, Kiat Hamilton, Rosberg, Valerie Bottas, 8 Verstappen, 9 Massa en 10 Grosjean. Morgen 2 uur de race live te volgen.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 En zo zal hij misschien aan, het, aan de titel van zijn beentje zijn gekomen, de Wild Romans. We hebben het natuurlijk over Herman Brood.